Zan de Vries met het NOS-journaal. Israël steunt het plan dat de VS heeft opgesteld voor de Gazastrook, Dat zei premier Netanyahu in Washington na overleg met president Trump. Ze presenteerden vanavond een 20-punten-plan... waarmee een einde moet komen aan de oorlog in Gaza. Het voorziet onder meer in de vrijlating van Israëlische gijzelaars... en Palestijnse gevangenen, terugtrekking van Israëlische troepen... en de ontwapening van Hamas... Verder moet Gaza bestuurd gaan worden door een groep internationale kopstukken... onder wie de voormalige Britse premier Blair. Hamas zegt het plan welwillend te bestuderen. Trump waarschuwt dat als Hamas niet akkoord gaat... de VS, Israël en alles zal steunen om de terreurdreiging weg te nemen. In Den Haag is een portiekwoning verwoest door brand... Het vuur ontstond even voor tien uur. Meerdere woningen moesten worden ontruimd. Een aantal bewoners en een hond is met een hoogwerker van de brandweer van hun balkon gehaald. Twee mensen moesten worden nagekeken door ambulancepersoneel. De brand is inmiddels geblust. Hoe die kon ontstaan is niet duidelijk. De bewoners van de woning waar de brand uitbrak kunnen voorlopig niet naar huis. Van vijf andere woningen is niet duidelijk wanneer ze weer bewoonbaar zijn. De luchtverdedigingscapaciteiten moeten in Nederland zo snel mogelijk versterkt worden. Dat vindt de demissionair staatssecretaris Tuinman van Defensie. Daarom wordt in het Gelderse herwijnen begonnen met de bouw van een militaire radarinstallatie... ook al heeft de gemeente nog niet alle benodigde vergunningen verleend. En André van Duin heeft de Buma NL Awards Uvrenprijs gekregen... Van Duin kreeg de Hollandse Meester Award... voor zijn bijdrage aan de Nederlandse muziekcultuur in de afgelopen 60 jaar. Hij zei dankbaar te zijn dat hij al zo lang dit werk mag doen. Het weer. Vannacht is het nagenoeg overal droog. Terwijl het nauwelijks en er kan wat nevel of mist ontstaan. Morgen afwisselend wolkenvelden en zon. Het wordt 17 of 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Thank <laughs> you. Le pego What is it? Ik en la mooie kerk, ik heb ik heb een mooie kerk, ik heb een mooie kerk, ik heb een mooie kerk, ik heb me mooie kerk, ik heb ik heb ik heb een mooie kerk, een mooie kerk, ik heb een mooie kerk, ik heb een mooie kerk, ik heb een mooie kerk, ik de escena de re hasta Cartagena era la única que me llena si te cojo pago mi condena ¡Fuido!